Nog één die denkt dat jij een cadeau van God zijt. <laughs> ze moest <het> eens weten. Na <laughs> ja, een haar misprijzende blik te zien, denk ik dat ze het al weet, schatje. Maar ja, maak je maar niet ongerust. En daarbij, ik val niet op Silicon Mountains. Ja. Hoeveel keer moet ik dan nog zeggen. Ja, wat is het, Bruinhoog? Eh, eh, commissaris, niet snappen. Alsjeblieft. Heb hier de lijst de gekregen van de deelnemers aan het colloquium? Eh, laat eens zien. Ja, die drie namen bovenaan. Waarom staan die apart? Aba, dat zijn de organisatoren van het colloquium. De host, commissaris. De wat? Hè? De host. De hasteer. ik wist dat ook niet zo, want het is die madame aan de receptie... die me dat uitgeleidde. Wel, vreet tegen haar hoesten. En die en mei Meijer was dus één van de hosts. Maar ja, die dient tel nu niet meer mee. Uh, mag ik ook eens in, alstublieft? Uh, tja, Steve Dano. Ah, die naam, die zegt mij precies iets. Executive Director van Public Media N.V. Christian Bernards, Managing Director van en Partners. Ja, die kennen we al. Valerie Simons, Strategic Countermeasures Manager. Oh, als het kind maar een naam heeft. <laughs> het kind staat daar naar u te kijken, commissaris. Wie? is dat die daar. Ja? met die een schone een balkon. Ach ja, het was te denken natuurlijk. Alleen van in gauw hoor, ondervraag haar maar als eerste. Misschien heb je meteen prijs, hè. Want misschien heeft zij wel die arme Dirk de Meijer... grogig geslagen tussen haar turbotieten... en is hij daarom van het gevallen. Gewoon... Eh, nog een Arhoy, kom, genoeg gelachen. Schiet maar in actie. Verzamel uw ploeg. Begin met iedereen die op die lijst staat te identificeren... en ja. begin ze dan maar stuk voor stuk te ondervragen, okay. hè? Mm. Zoek uit wie de Meijer... Kent. Sorry, wie is hier de verantwoordelijke...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 Hij heeft zelfmoord gepleegd, dat, dat weten we gelukkig al. Oh. Ik bedoel, gelukkig weten we tenminste dat toch al, want voor de rest is er en hier niemand die nog... dat, als ik vragen mag, dat hij zelfmoord gepleegd heeft? Dat wordt hier ontverteld, hè? Wij vinden dat natuurlijk allemaal heel erg, maar uh, sorry hoor, ik, ik zie echt niet in waarom daar een internationaal colloquium voor gegijzeld moet worden. We leven toch niet in een politiestaat, of wel? Maar voor beeld van ons land, denkt u dat onze genodigden mee naar huis gaan nemen als ze zo behandeld worden? Hier wordt niemand long behandeld, oh. mevrouw.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 Ja, ja, commissar. Bruinogen, mevrouw krijgt voorrang van mij. Ah. Neem haar direct mee en laat haar een schriftelijke verklaring afleggen. Maar zorg ervoor dat het een gedetailleerde schriftelijke Ach. verklaring is. Hoe uh, Gedetailleerd. Ja, zo een van het soort waar ik een beetje tijd voor moet uittrekken. Ben ik duidelijk? Zeg, ik dat meent ah. u niet, hè? In mijn vliegtuig dan? U hoeft niet ongerust te zijn, mevrouw Simons. Aspirant, inspecteur Bruinogen kan zeer snel noteren. Oh. Hij heeft daar een speciale cursus voor gevolgd? Kom in orde, ze commissaris. Kom maar. Och, kom. kom zeg. Ja, maar. Van in reken niet op mij als er klachten van komen, hè?